Uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. KLM heeft een zwaar kwartaal gehad. De winst is met 25% gedaald. De luchtvaartmaatschappij had last van de staking bij zusterbedrijf Air France. Toch blijken die slechte cijfers niet uit te draaien op een massa-ontslag. De topman van Air France, KLM, zei nadrukkelijk dat er niet drastisch gesaneerd zal worden... waardoor er duizenden mensen op straat zouden komen te staan... KLM zal wel terughoudend zijn met investeringen en zal bezuinigingen sneller uitvoeren. In een ziekenhuis in Londen is de Zambiaanse president Michael Sata overleden. Hij werd behandeld aan een onbekende ziekte. Sata verliet Zambia een week geleden samen met zijn vrouw en familie om zich in Londen te laten helpen. Sata was president van Zambia sinds 2011. Hij was 77 jaar. De VVD en de PvdA hebben een plan bedacht om meer huurhuizen te laten bouwen. Ze willen de verhuurdersheffing afschaffen voor woningcorporaties en investeerders. Dat is het geld dat ze moeten betalen aan het Rijk voor hun woningbezit. En als de verhuurders dat geld mogen houden, wordt het voor hun aantrekkelijker om huurwoningen te bouwen. Op die manier dalen de wachtlijsten voor zulke woningen, zeggen VVD en PvdA. Een onbemande raket met vracht voor het ruimtestation ISS bij de lancering ontploft. De raket werd gelanceerd vanaf een commercieel platform in de Verenigde Staten. Een paar seconden na de start spatte hij uiteen. De oorzaak is nog onduidelijk, niemand raakte gewond. De raket was al een paar keer zonder problemen naar ISS geweest. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begonnen aan hun staatsbezoek aan Japan. In Tokio werden ze ontvangen door keizer Akihito en keizerin Michiko. En ook kroonprinses Masako was daarbij aanwezig. Belangstelling van de Japanse pers was groot, want het was voor het eerst in vijf jaar dat de kroonprinses aan zo'n ceremonie deelneemt. Het weer bewolkt, af en toe regen of motregen. Het wordt 14 graden. Ook morgen bewolkt en mogelijk nog wat regen. En vanaf vrijdag weer zon en minder fris. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. Er staan vrij lange files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel, 4 kilometer. A4 daarna richting Amsterdam bij Zoeterwouden, 5 kilometer. A9, ook maar richting Amstelveen... voor knooppunt 6 kilometer. A13, Rotterdam richting Den Haag... bij Delft-Zuid, 4 kilometer. Na een ongeluk op de A20... Hoek van Holland richting Gouda... bij Moordrecht, 7 kilometer. Inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. A27, vanuit Breda naar Utrecht... bij Lexmond, 5 kilometer. En op de A27, vanuit Almere naar Gorkum... Tussen Hilversum en Utrecht Noord, 8 kilometer. Dan nog de N57, Brouwersdam richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 protections.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 Ik ben benieuwd het zit, ik benieuwd hoe het zit, ik benieuwd ik benieuwd hoe het zit, ik benieuwd hoe Vando il punto di equilibrio sentimenti per lei, per cercare nei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 It is so bold the light the light the light Saremo indivisibili, estremi, indispensabili. Ne parleremo più di ieri, darò di noi il mio domani, certo soltanto per amare.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 no be